7 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Met het sluiten van de Ibn galdoen school op 1 november... staan er ook meer dan 600 leerlingen op straat. En die moeten zo snel mogelijk worden herplaatst. De voorzitter van de gezamenlijke schoolbesturen van Rotterdam... gaat zich daarvoor inzetten. Hij zegt dat hij niet zat te wachten op de sluiting van Ibn Galdoen omdat veel ouders een bewuste keuze hadden gemaakt... voor islamitisch onderwijs. Staatssecretaris Dekker geeft de school per 1 november geen geld meer. Familie, vrienden en collega's van prins Friso houden op zaterdag 2 november een herdenkingsbijeenkomst voor de overleden prins. De besloten bijeenkomst wordt gehouden in de Oude Kerk in Delft. Friso studeerde in Delft en ook werd het kerkelijk huwelijk met mebel in deze kerk voltrokken. De prins overleed op 12 augustus aan de gevolgen van een ski-ongeluk in Oostenrijk in februari vorig jaar. Misbruikzaken tegen Rooms-Katholieke Geestelijke zijn vaak milder afgedaan. Dat zegt een commissie die de rol van het Openbaar Ministerie bij misbruikzaken heeft onderzocht. In de praktijk was er overleg tussen het OM en de kerkelijke leiding, zegt de commissie. Een verdachte geestelijke kreeg vaker dan in andere misbruikzaken een gunstige afhandeling van zijn zaak. Maar volgens de onderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat er afspraken tussen de kerk en het OM bestonden. De Duitser Thomas Bach is gekozen als nieuwe voorzitter... van het Internationaal Olympisch Comité. Hij volgt Jacques Rogge op, die na 12 jaar niet herkiesbaar was. Rogge maakte het besluit bekend na de stemming in Buenos Aires. Bach is 59 jaar en oud-schermkampioen. Hij trad in 1991 toe tot het IOC. Hij is de eerste Duitser die er de hoogste baas wordt. Het weer in het westen is het vanavond nog behoorlijk nat en bij zee staat een harde tot stormachtige noordwestenwind. Vannacht neemt de buiigheid wat af en het koelt af tot 10 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, en verkeersinformatie In de westelijke kustprovincies heeft het verkeer nog flink last van zware windstoten. Langzameran worden de files wat korter. De langste file is nog op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij rijn Rijndijk 5 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Duiven 4 kilometer. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem staat 6 kilometer tussen Emmerich Elten en Zevenaar. Zo'n mogelijk gebeurt, het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. A16 Breda richting Rotterdam.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie. Deze kerst kiezen uw medewerkers zelf hun kerstcadeau met de VVV Cadeaubon. Want met 23.000 aangesloten winkels, pretparken en musea is de VVV Cadeaubon het ideale kerstpakket dat nooit over de datum gaat. Bestel de VVV Cadeaubon op vvvcadeaubon.nl. Als ondernemer weet u hoe het kan gaan met medewerkers. Ze komen. Hoi! Maar ze kunnen ook onverwacht weer gaan. Doei!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 Dames en heren, goedenavond. In mei deed zij auditie voor het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland met een nummer over haar overleden ouders, Dat Ik Je Mis, waarmee ze in één klap Nederland en Vlaanderen veroverde en dat ze op verzoek van de koninklijke familie zong tijdens de uitvaartplechtigheid van prins Friso in de Stulpkerk in Lage Vierse. Hier is Maaike Alboogder. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja Maaike, wat een paar keer naar voren kwam tijdens uh, dat programma... is dat jij altijd oogcontact maakt tijdens het zingen. Ja, ja dat klopt. Hoe komt dat? Ja, omdat uh, ik, ik had er daarvoor nooit bij stilgestaan totdat iedereen dat ineens ging benoemen. Je had er nooit bij stil. <laughs> dat ik dat deed. Ja, maar dat komt omdat als ik met iemand praat... dan maak je ook altijd oogcontact. Omdat je wil... Het is, als, het is natuurlijk communiceren. Of... En, en als ik met jou praat, dan wil ik je aankijken. Aan, ja. Omdat ik wil kijken hoe jij erop... Omdat het een samen... Een, het is een gesprek. Dus, mm -hmm. eh, en muziek voelt voor mij, dan denk ik, ook als een soort gesprek. Dus ik, ik kan niet... Iemand... Ja, ik vertel jou Ja, ik geef jou iets mm -hmm. door. Of ik geef je iets... Dus ik, kan, ik, dat, ik vind het heel moeilijk als er mensen voor me zitten... om die dan niet aan te kijken. Terwijl Ik geloof dat het zelfs de NRC was die ook bij een repetitie was geweest. En zei, die Maaike Auwboter, die ziet echt alle hoeken van, <laughs> van, de, van de zaal... en kijkt iedereen rechtstreeks aan. Ja, ja, ik word er ook rustig van om dat te doen. Ik word, ik word pas zenuwachtig als ik denk, oh, ik moet een punt hebben waar ik heen kijk... Of, Zodra dus ik erover na te denken, gaat het, gaat het fout. Ja. Terwijl de verhalen van de artiesten legio zijn die zeggen... ik raak afgeleid als ik ja. die en die zie of ja. iemand recht in de ogen kijkt. Maar nee, dus is dat is dus helemaal geen ten. last Nee, van. juist niet. Ik vind het fijn. Want dan weet ik uh, dat het eraan aankomt. Of... Had je trouwens al veel opgetreden voor het publiek... voordat je aan dit programma begon? Um, ik, heb wel een, ik heb in een voorstelling gespeeld. Dus ik heb wel uh, van, van het Jeugdtheaterhuis. dus dat was een theatervoorstelling. Ik stond daar in. in Gouda In Gouda en in heel Zuid-Holland. Waar je Zuid bent. Ja, ja klopt. En, uh, en die heb ik 52 keer gespeeld. Dus ik heb wel ik heb in de Leidse Schouwburg wel gestaan. Ja. En toen keek je ook het publiek aan. En dan, ja, dat is een, dat is een ander. Dan ben je aan het spelen, dus ja, dan ben ja. je dan natuurlijk heel anders. Natuurlijk. Maar, ja, ja, ja, ja. maar ja. goed, je had dus wel voor publiek gestaan... maar in een uh, totaal andere context. Ja, ja. En nu, sinds je op televisie bent geweest... en iedereen daar, en de jury, maar ook journalisten eromheen... dit tegen jou zeiden, van, hé, hey, je kijkt ja. iedereen aan. Ja, ben je en, daarvan bewust? Ja, omdat ik heb, op ik heb wel bij mijn studie ook wel... Dus op, op podia en dat soort dingen gespeeld. En, maar daar... Zeiden mensen daar ook nooit wat van, of zo, Want die waren dat van mij gewend. Ja, media en ja, cultuur. Ja. Media en cultuur. Aan ja, de UVA. Ja, ja en, Heb je nu even laten uitschrijven eigenlijk? Nee, ik ga. <laughs> ik vind het zo zonde. Ik heb een scriptie geschreven en ik vind dat toch ook wel heel interessant. Dus waarover um, heb je een scriptie? Over hoe. Uh, dus, <laughs> ik vind dat het altijd moeilijk om, om kort uit te leggen waar het over gaat. Maar over hoe jongeren op Twitter. Um, hoe fanculturen zich. Uh, hoe fanculturen ontstaan op Twitter en hoe jongeren zich gedragen in zo'n fancultuur. En omdat het een hele, Twitter is natuurlijk een hele publieke, uh, publieke sfeer. Mm -hmm. en, uh, waardoor, waardoor fan fandom zoals dat dan heet, uh, heel, heel andere uh, vormen aanneemt. Dus dat is ja, daar heb ik over geschreven. Maar dat is handig. Want dan heb je nu jezelf een nee mee. Ja, het is ook wel grappig om. Ik heb zoveel artikelen daarover gelezen en ook over de constructie van sterren en hoe. Hoe dat uh, gaat, hoe mensen betekenis geven aan, uh, aan, aan sterren of idolen of dat voorbeelden. Dat je niet, alsof je het zag aankomen. Ja, ja grappig, hè? Ja. En je hebt nu jezelf ja. als, als uh, exemplaar. Als, als case dan. Ja. <laughs> en, en ben je al verder met het schrijven dan? Ja, dat is nu af. Dat is, uh, ik, ik heb dat afgerond en daar heb ik een cijfer voor gekregen. Oh, dat was al voor ja, de zomer? dat was voor de zomer, ja. Dus je kan jezelf niet meer dus als... Dus ik, uh, ik, ik heb nu nog één vak wat ik moet doen. En ik vind het zonde als ik dat niet zou doen omdat ik dan. Ja, ik heb er ook. Ik, ik wil dat dan gewoon afmaken. Zo. Als ik ergens aan begonnen ben, dan. Ja, gewoon doen. Ja, ja heel dus dus goed. Dat ga he? ik doen daarnaast. Zijn er nog meer dingen die jou plotseling duidelijk zijn geworden sinds uh, deze zomer? Ik bedoel, het feit dat je mensen dus blijkbaar aankijkt terwijl je zingt. Dat was je nooit zo van bewust. Is er nog iets anders? Dat je opeens van jezelf hebt gezien. Of wat anderen zagen en waar ze jou mee confronteren? Ja, dat, dat er. Uh, dat, ik, dat er een bepaalde rust in zit of zo. En dat het ook zo... Het is altijd wel heel natuurlijk voor me geweest. Alleen nu weet ik ook na de zomer dat ik dit ook echt wil... Uh, dat dit is wat ik gewoon moet doen. Dat, dat valt gewoon ineens op zijn plek of zo. Dit, Het voelt goed zo. En er is een hele lange aanloop naar geweest. En dus achteraf kloppen dingen. Weet je, dan vallen puzzelstukjes zo uh -huh. in elkaar. En dan klopt het ook allemaal wel. Um, maar ik was voor, voor de zomer... of eigenlijk een, misschien een jaar geleden... was ik helemaal niet van plan om echt professioneel muziek te maken. Omdat om dat mijn teksten ook, uh, ook, ook raken. En dat mensen dat, dat mooi vinden. En dat kunnen waarderen. En ik zag dat nooit uh, gebeuren. gebeuren. En nu en, is het toch gebeurd, ja. Maaike. Ja. In een paar maanden tijd. Ja. Uh, we hadden het net even over Twitter en jouw onderzoek. Ik las vandaag een tweet van iemand... Uh, over een Amerikaans onderzoek. Dat kinderen... Ik vind het nogal een open deur, maar goed. <lacht> uh, dat kinderen heel gevoelig zijn voor de muzieksmaak van hun ouders. Oh uh, ja. ja. Dat herken jij zeker. <lacht> ja. Ja? Nou, dat, ja, dat is wel. Uh, dat is bij mij ook heel, heel erg zo. Sowieso ben ik, ja, ik ben heel klassiek opgevoed. Dus, uh, dus dat heb ik sowieso meegekregen. Maar dan denk je ook altijd dat je je tegen afzet. En toen, ik was, uh, ik was vor, vorig jaar of zo met mijn zus op Corsica. Waar uh, een fietsvakantie uh, hadden we gemaakt. En toen waren we in een dorp. Gekomen. en er was een feest en uh, met allemaal Corsicaanse muziek en heel mooi, want de Corsica heel eigen taal ook en heel eigen muziekcultuur. En uh, dus dat was dat we waren helemaal betoverd daardoor. Mm -hmm. En uh, toen hadden we met die met die dorpsbewoners gepraat en uh, en die vertelden nou, wie die zanger dan was. En uh, en dat als we in de stad waren dat we dan maar een CD moesten zoeken. Nou, dus wij uh, de volgende stad echt dat dat ge, uh, gezocht en een heel mooi CD, dus wij hem gekocht. En toen kwamen we thuis en toen wilde ik, wilde ik mijn oom dat laten horen van... Uh, uh, kijk eens wat wij hebben ontdekt. <laughs> en toen vertelde mijn oom dat mijn vader toen... ja, ik denk net zo oud als, als wij nu zijn, uh, ook in Corsica was geweest... en precies diezelfde cd had gekocht. Echt, exact van uh, ja. van Petro, Petro Guelfucci. We hebben het uitgezocht, hè? Oh, we ja, kunnen ja, een stukje later ja laten Ja, oh, dat is wel mooi, ja. It's Ja. Ik kan me voorstellen dat je het dit ontzettend mooi vindt. Ja, ik vind het zo mooi. Omdat, nou, hij heeft natuurlijk heel veel versiers. Ja. Maar... <laughs> en daar moest ik wel aan wennen. Alleen, kan je zo zingen trouwens? Uh, met ik heb het eigenlijk nooit geprobeerd. <laughs> maar ik, uh, ik... Daar doorheen... Daar moest ik wel aan wennen. Maar uh, daar doorheen... Gewoon, spreekt gewoon zoiets. Dat raakt je gewoon... Recht in je buik. in je ja. buik, in je hart. In, in, maar uh, ja... Zo'n mooie sfeer. En dat zie je wij dat dan ook als iets magisch? Dat jij en je zus die muziek meenemen en dat je dan via je oom uh, eigenlijk... Nou, ja. Nee, dan hoor je dat ja. je vader... Dat ja, en, hoort... en, en, en achteraf dachten we ook, ja, dat, dat, dat snappen we ook. Maar het was wel een heel mooi moment. dat je nou ja, De appel valt niet meer op de boom en het is er wel echt zo. Dat, en dat het dan ook diezelfde cd... Het is gewoon mooi dat we allemaal op zo'n plek komen... En dat dat ons dan, muziek kan zo dan verbinden. Ja, en je zei net, het was klassiek. In welke zin dan? Onze opvoeding? Mm -hmm. of, of de. Ja. Uh, nou, ik bedoel, uh, uh, we hebben heel veel, misschien niet dat onze opvoeding klassiek was, maar we hebben heel veel klassieke uh, muziek geluisterd. En, uh, en mijn vader speelde piano. En, of ook heel veel Catalaanse muziek luisterde hij. Oh, ja. uh, maar ik was eigenlijk, uh, ik was wel iemand die gewoon luisterde wat mijn vader, ik vond mooi wat mijn vader mooi vond en wat mijn moeder mooi vond. Dus. Uh, dus in die zin ben ik wel heel veel beïnvloed daardoor. Ik, iedereen zegt altijd... Euh, ja, en ik moest dan pop en luisteren. En, dus dat, terwijl ik heb dat helemaal niet. Herman van Veen wel ook. Dat hielden dat zij ook wel. van. Ja. Heel je heel bent erg. er dus helemaal in gemarineerd. In ja. ja. <laughs> ik, gewoon gemarineerd in hun smaken <laughs> En toen later ontmoet je... Al, naarmate je natuurlijk andere mensen ontmoet... Uh, leer je ook weer nieuwe muziek... Uh, kennen. Kennen. En, ja. en zo, uh, ja... En ik, ik raak altijd heel gepassioneerd als iemand anders ergens heel gepassioneerd van is. Dus ja... Dat vind ik mooi. Dan komt het bij jou ook naar Ja, mee. dat vind ik mooi. Uh, even wat huishoudelijke mededelingen. De tegel ligt daar met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Uh, en ik wil nog even terugkomen op de uitzending van gisteravond. Toen was de bariton Sebastiaan Everink hier te gast. Ja. En er was wat onduidelijkheid over wanneer de documentaire van Makira Moual over hem wordt uitgezonden. Nou, dat is aanstaande zaterdag om 13 uur, 1 uur s middags bij de NTR podium. Het geweld van de stem, zo heet de documentaire. Maaike Oudboter, de net niet winnares van de beste singer Songwriter, <lacht> die de vader deze zomer weer uitzond. Was je er een beetje ziek van, eigenlijk? Dat je het net niet vond? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat klinkt dan zo heel politiek correct, maar dat, dat is niet uh, wat het is. Maar het voelde gewoon goed zo. Een Beetje teleurgesteld was je toch wel? Eerlijk zeggen. Maar. Ja, ja, ja, ik probeer eerlijk... Uh, nou, ja, misschien vast op dat moment dat je denkt... Oh, oh. Alleen, dat heeft niet lang geduurd. Ook omdat ik... Ik vind wat hij maakt heel mooi. En dat is gewoon... Dus ik, nou ja, ik vond dat ook wel tof. En, uh, en het, he het verandert in, in feite niet echt iets. Kan ik dat okay. zeggen? <laughs> en het materiaal, dat werd erbij gezegd. Het materiaal dat uh, Michael schreef, uh, zong, was meer geschikt voor festivals. Ja, ja. En um, ja, en inderdaad, het begrip winnaar is nogal rekbaar, zeg ja. je dat zo? Want uh, uh, voor jouw liedje, Dat ik je mis, was je in een paar weken was het platina. Ja. En, ja. en, en het filmpje het is inmiddels meer dan 4 miljoen. 5 miljoen al. Ja. Echt, nu 5 ja. miljoen? Ja. Snel gaat dat, hè? Ja, ik hoorde het ook. Uh, ja. Hou je ze ook een beetje bij? Kijk je af en toe? Ik, ik hou het vooral bij door dat anderen mij goed op de hoogte <laughs> houden. Dan ik -je en Dan krijg ik een WhatsAppje. Je zit nu of zo. Uh. Ja, dus dat, uh, ik, vind, ik probeer het ook niet te veel te doen. Want dan wordt het een soort... Uh, ja, ben je alleen maar daar mee bezig. Administratief zoveel mogelijk kijkers halen of zo. Dat voelt dan... Uh, dus ik probeer dat expres. Ik dwing mezelf ook dat een beetje los te laten. Ja, heel goed. Want daar <laughs> heb je natuurlijk ook onderzoek naar gedaan als student, media en cultuur. <laughs> ja, nou, je bent al, nu Alles hier. al uitgezocht en uitge... <laughs> je bent nu hier en daar zijn we ja. heel blij mee. Je gaat de drie nummers live ja. uh, zingen. Klopt. Wil je beginnen met Dat ik je mis? Ja, dat is want goed. Want dat is het liedje waarmee je auditie deed, ja. waarmee je platina ja. kreeg. Waar iedereen om ging huilen en uh, waar iedereen zwaar van onder de indruk ja, was. Ja, dat is dat is goed. Um, wil je iets van tevoren vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het liedje? Uh, ja, zullen we dat tevoren doen of daarna? Wat jij dat... wil? Misschien is het wel mooi om daarna te doen. Oké, okay. ge... ja, nee, dan is goed. speel ik hem eerst. Dan speel je hem eerst. Dat ik je mis. Maika Oudboter live. Op haar nieuwe gitaar. Ja. Ik ga hem nog even de kaper op doen. En dit lied heb je dus ook gezongen bij de begrafenis van Frizo. En daarnet werd bekend dat er een herdenkingsdienst nog komt op 2 november. En nu laat Maaike Oudboter het lied hier horen. Ga je gang. Ja. Yeah. Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me. Je roept me, je hoort me. Je redt en verstoort me, gelooft me, berooft me. Verstikt en verdooft me. Je ademt en leeft me, siddert en beeft me. Vertrouwt me, beschouwt me. Als mens en weerhoudt me van boze gedromen. Die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindige geluk. Maak je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht. Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen oneindige leegtes. Je remt me, je tempt me, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je, ik grijp je, ik gris je. Ik wil je, bespeel je, ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten, om niet meer te smachten naar jou. Laat me los Ik moet nu Alleen Maar houd me vast als het nodig is In gedachten En ik zoek je in alles om me. Maar al denk ik soms dat het zo beter is, kan ik het niet helpen dat ik je soms mis? Oh, ik je, bevroor je, verlos en verloor je. Weg naar een andere plek, maar ik hoor je. Omarm je, verwarm je. Ik zie je en voel je, ik aai je, ik streel je, ik knuffel en kroel je. Je rijpt me, begrijpt me, verward en misleid me. Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu. Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde voor leven. Het spijt me van alles, kom, help en bevrijd me. als het nodig is in gedachten en ik vind je in alles om me heen maar al denk ik soms dat het zo beter is kan ik het niet helpen dat ik je soms meer Ik kus je, ik susje, je, ik dolf en ik blus je. Je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je. Het is zo mooi, Maaike. Heel nee. mooi liedje is het. Maaike oudboter live in uh, de studio van Kunststof. Uh, dit was het uh, Dat ik je mis, zo heet het liedje. En dit was het liedje waarmee uh, uh, nee, iedereen uh, veroverde. Kunnen we wel ja. uh, zeggen. En ik vroeg je net hoe is het liedje ontstaan. Toen zei je wat zullen we doen voor of na die tijd. En besloot ja, om het na die tijd te vertellen. Omdat uh, ik, ik hoor heel vaak... Het is natuurlijk Mensen willen graag kort horen waar gaat dit over. Nou, als ik het in één woord moet zeggen gaat het over missen. Uh -huh. Um, en heel vaak wordt het aangekondigd ook. Een liedje over uh, haar overleden ouders. Mm -hmm. En dat is uh, niet wat het is. En niet om, omdat ik dat pijnlijk vind om, om dat zo te zeggen. Mm -hmm. Maar het is gewoon niet waar. <lacht> omdat, uh, omdat het gaat over missen. En, en, de, he en de complexiteit van dat, uh, van dat missen. En niet over mijn ouders. En het is wel uh, geïnspireerd geïnspireerd op, dat klinkt ook... Het is ontstaan uh -huh. uit het feit dat ik mijn ouders allebei ben verloren... en dat ik die allebei heel erg mis. Uh -huh. En um, het is, ik heb het pas geschreven een tijd daarna. Ik was 16 toen mijn vader overleed. en Toen was mijn moeder al overleden. En toen um, heb ik eerst, ja, ik denk twee jaar... heel erg iedereen een beetje op afstand gehouden. Um, emotioneel gezien en... en uh, niet mijn kop in het zand gestoken, denk ik. Of, of er van weggevlucht. Of misschien wel een beetje. Maar ik had het nodig om gewoon door te gaan en te bewijzen aan mezelf, misschien ook. En aan de wereld dat ik dat ik gewoon door kon gaan. Dat Maaike audboten zich wel staan. Ja, ja en, en ergens ook omdat ik dat. Dat is niet alleen maar een masker. Want dat is ook. Er zit een soort drijfveer in mij. Die moet altijd doorgaan. Ja. Ik, uh, ik hou veel te veel van het leven om dat niet te doen. En ik. En ik uh, dus het daarom kwam ook is één blik wel... voldoende, ja, trouwens. nee. Het en daarom was het ook, is het ook niet zo dat het dat dat een, uh, nep is of zo, mm -hmm. maar ik vond het wel moeilijk. Ik, ik wilde door en niet te veel daarbij stilstaan en, en en rouwverwerking en dat was allemaal uh, dat dat ging wel aan, maar niet helemaal ja. En toen. Dus je houdt de mensen dan een beetje, ja, op, afstand. Een beetje op afstand. En jij en wilde eigen gewoon ook en naar ik school gaan en leven verder ja lijnen. En ik, vind, ik vond het moeilijker om er echt over te praten. En ik durfde wel natuurlijk te zeggen, ik mis, ik mis ze zo. Mm -hmm. Want dat is totaal oké okay om te zeggen. Dat mm -hmm. is iets wat totaal maatsch maatschappelijk <lacht> Hoe zeg je dat? Ja, dat is gewoon, <lacht> heel dat is, verantwoord. En heel verantwoord, duidelijk ook. Ja. Uh, ze zijn niet meer, dus ik mis ze. Maar er daar daar, daar zit zoveel meer. En iedereen die iemand mist herkent dat denk ik ook wel. Mm -hmm. dat blijkt nu. Ja. Er zit zoveel meer in dat gevoel van missen. En sowieso denk ik, alle emoties zijn zoveel Het gelaagder. zou ook over die man kunnen gaan Deze... die je in de steek heeft gelaten. Ja, of over... maar dus, ja precies. Het, het is mis in het algemeen. Er zit zoveel gelaagdheid in emotie sowieso. En dat is altijd heel moeilijk om dat uit te leggen, ook als je niet een liedje hebt. En Bovendien vond... beschrijf je ook verschillende facetten van, van het missen. Hè? Als je heel goed naar de tekst luistert... Ja. zeg je eigenlijk ook dingen die nat dan zijn. Ja, nou, daarom, vind ik het ook zo daarom vond ik het heel eng. En ik heb het voor het allereerst heb ik gespeeld voor mijn tante. Uh, omdat ik... Nou, dat, dat was dus precies, ik durfde niet goed te zeggen wat er allemaal. En ik vind dat ik, vind ik nu nog steeds moeilijk. Mm -hmm. Ik kan ook niet zo goed vol zinnen praten. En zo. Ik, ben, <laughs> ik ben een goud. En ik, en ik vind het moeilijk om echt uit te leggen hoe ik me echt voelde. Maar, maar Een merkte, zin als verstik, je verstikt me, ja, bijvoorbeeld. Ja, want ik merkte dat ik dat wel wilde zeggen ook. Mm -hmm. en, uh, en, en mis, er zijn natuurlijk zoveel emoties die, dus wat ik net bedoelde, met maatschappelijk oké, okay het is oké. Okay, uh, die je niet zo snel durft hardop uitspreken. En ik weet zeker dat iedereen ze heeft. En mm -hmm. ik wilde, ik heb het ook geschreven omdat ik ook wilde... mezelf wilde troosten en mezelf wilde bevestigen. Het is oké okay dat je dat allemaal hebt. Mm -hmm. Maar het is inderdaad ook. Het liedje gaat voor mij ook over dat je is niet per se mijn moeder zelf, want ik heb haar wel als. Maar ook het beeld wat van haar in mijn hoofd blijft mm -hmm. zitten. Als, als iemand die meer is, dan zie, zit je ook met het de herinnering daaraan, aan die persoon... los van, van de persoon zelf. Mm -hmm. En, en het, het, de, hoe dat jaagt. En, uh, dus, en dat, he, dat heeft gewoon ook een hele nare kant. Dus inderdaad, je verstikt en verdooft me. Uh, je, ja, ik ik leek mijn eigen tekst en zoveel woorden ook. maar dus, Er zit zoveel... Um, ja. een, een negatief en Het is allemaal één balans. Ja. En dat vond ik zo mooi, om dat gewoon allemaal... Daarin, bij elkaar... Bij elkaar, het is het allemaal. Te ja, laten zijn. Ja. En ik, en ik heb het heel erg geschreven toen ik probeerde te verklaren, misschien wel aan mezelf, van hoe ik. Um, wat het allemaal wat het, is, wat het er allemaal is. Dan is. Het, is maar... het is zo zeker omdat ik allebei mijn ouders natuurlijk een verloren en ook mm -hmm. voor mijn broer en mijn zus en alle mensen om me heen. Het is zoiets groots en complex dat ik wilde dat analyseren, of ik wilde sna snappen wat er allemaal in me omging. En toen begon je al die zinnetjes en toen begon ik achter al die woorden, en ik al die en zat op, op de fiets... en het dus kwam in zo'n kadans zitten. En, op, en ja. dan komen er bijvoorbeeld zinnetjes als... Uh, je verdooft, uh, uh, je, uh, je verstikt en verdooft me... je ja. ademt en leeft me... zittert ja. en beeft me. Ja. Kom help en bevrijd me... en laat me los. Ja. Ja. Waarbij je die je ook als de rouw zou ja. kunnen zien. Ja, nee, dat, is, dat is het, vind ik het mooie. Dat, en daarom denk ik ook... als ik het nu nog een keer zou moeten schrijven... ik zou helemaal niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Het is me ook een soort... Toegevallen of zo, liedje. En dat is niet dat ik uh, uh, zonder daar verder hele religieuze dingen aan te komen. Maar ik bedoel, soms ontstaan dingen omdat ze er zijn. En dat uh, ja. Ik kan... Dan was het er in één keer? En het, in, in wel in fases, hmm. maar, maar zo, die cadans was er ineens. Dus dat was er wel in één keer. En toen later heb ik daar nog wel weer, heb ik dat even laten rusten. En toen weer een moment opgezocht waarin dat kwam. Maar ik moest dat wel laten ontstaan. In, in uh -huh. mij of zo. Dus ik, en, eh, en was je tante de eerste aan wie je het liet horen of ja, was het iemand eh, anders? Volgens, volgens mij wel. In ja? ieder geval in mijn herinnering. <laughs> Soms lopen de werkelijkheid en mijn herinneringen <laughs> nog als. Maar uh, wel, omdat ik vond het heel belangrijk. Ik had hun denk ik ook wel een beetje op afstand gehouden. Ze hebben dat vast ook gevoeld, omdat ik gewoon iedereen. Uh, maar. Is het is de zus van je moeder? Ja, het is de zus uh -huh. van mijn moeder en die is getrouwd met de broer van mijn vader. En die zijn ook. Okay. Nee. Ja, ja, mooi. En die zijn altijd. die kennen mij zo goed van vroeger en. En, en, en nu, die kennen mij gewoon, denk ik, naast mijn ouders en mijn broer en zus... gewoon het allerbest. Best. En, en ik vond het heel belangrijk. Ik had een soort die goedkeuring, denk ik, nodig. En ik hoopte ook dat zij... omdat Ik niet, ik wilde haar zo graag uitleggen, mijn oma ook, hoe ik me voelde. Alleen ik kon dat niet. En ik hoopte gewoon dat dit lied zo alles te, dan zou oplossen. Mm -hmm. Dat zij het snapte. En, en dat was ook wat er gebeurde... Ze was daar heel erg door geraakt, maar ook omdat we ineens. Ja, muziek kan op zo'n moment dan iets doen. Wat, wat. Wat de boel openbreekt. Wat de boel openbreekt. Ja. En, en toen klopte het en hoefden we daar verder ook niks meer over te zeggen. En, ja. en wat is het? Ben je daarachter? Waarom het via de muziek wat jou betreft makkelijker gaat dan al pratend? Of? Nee, en het, het is ook een soort uh, cirkelweging. Want ik vind het nu ook alweer makkelijk. Ook gewoon omdat je ouder wordt mm -hmm. en makkelijker om erover te praten. Um, maar muziek, dat, dat zit, daar zitten. Ik, ja, daar probeer ik me altijd op los te, te filosoferen. Hoe, wat dat nou is. Ja. Dat muziek raakt gewoon mensen op een ander. Sowieso schijnt het zo dat je dat je als je zingt, gebruik je een ander deel van je hersenen dan ja. als je praat. Dus daar kan het al mee te maken hebben. Uh, en, en de trillingen van muziek doen ook iets met je. Uh, en en je vader, je broer vertelde ons Kees, want we spreken ja? oh, Kees ja, ook, ja. Uh, Kees Oudboter. En uh, die zei ons ook dat jouw vader ook uh, die manier van communiceren had. Ja. Dat hij het ook heel prettig vond om via de muziek. Om via muziek te spelen, ja. Mijn vader was ook wel een uh, uh, wat meer in, uh, ingetogen en wat, wat meer naar binnen introverte. Uh -huh. uh, uh, mooi dat hij dat zegt. Ja, die ja, die had die... Ja, hij zei, ik, ik zal het ja, even letterlijk ja. zeggen. Onze moeder was emotioneel vurig en verbaal sterk. Ja, ja. Kon haar emoties goed uiten. Onze vader was meer observerend en luisterend. En daarin, daarin lijkt Maaike meer op hem. Maaike kan heel goed luisteren. En als ze iets wil zeggen, dan kruipt ze achter de piano. Ja. Dat is haar manier van communiceren. En onze vader zat ook uren achter de piano. <lacht> ja, ja. <lacht> mooi. Ja, dat is in de, wij waren ook samen altijd zo... Wij praten met z'n twee ook niet... Uh, wij praten heel vaak samen, ook door muziek. Niet dat we het niet praten, maar het is wel zo dat ik daarin heel erg... Uh, mijn broer en zus kunnen allebei wat meer van mijn moeder. Die was inderdaad echt... Ik vind dat praat-ie ook redelijk goed af. Ja. Ik nee, onderbreek ik je zelfs meer. even, want er is ja. verkeersinformatie op radio. Ai. Ik hou het kort. Drie files. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens... staat vier kilometer file tussen Duiven en Knopend Ouddijk. Door een ongeluk de andere kant op. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen Emmerich, Elten en Zevenaar 6 kilometer file. Op de A27 Utrecht richting Breda staat ook een file... tussen Noorderloos en Gorkum 2 kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen. Nou, en er is iets vreemds met uh, de documentaire die ik probeerde net recht te zetten. De documentaire over uh, Sebastiaan Evering, de bariton van Makira Moual. Het geweld van de stem is aanstaande zondag te zien om één uur bij het NTR-podium. Goed, Mike Ouboter, Ouboter, voor de mensen die later zijn uh, ingeschakeld. 21 jaar ben je. En um, uh, nou, voor de zomer studeerde je nog. Maar je gaat door aan, uh, aan de UVA, Media en Cultuur. Ja, maar wel zo. Uh... Dat moet er ook aan bij gezegd worden. Uiteindelijk niet. Om nog naar één vak. Ja. ja. Maar je gaat het afmaken. En uh, ondertussen ben je heel druk met repeteren. Vandaag uh, ook nog. Uh, want er staat van alles op stapel. Uh, je staat in het voorprogramma van Janne Schaak. Ja, klopt. Je gaat toeren met de andere singer-songwriters. Ja. Van de Vara. Ja. Deze zomer. En in januari start je je eigen tour. Ja. <laughs> Ik hoef je niet te vragen waar je het meest trots op bent. Nee, dat is inderdaad wel, uh, wel mijn eigen tour. Dat wordt, ik kijk er zo naar uit, omdat dat uh, um, wordt, wordt een kleine tour Dus ik, ik merk wel namelijk dat ik uh, het fijner vind om in, in kleinere zalen, of in ieder geval intieme zalen, te spelen. Omdat muziek nou, vibreert dan ook op een andere manier. Dat is gewoon. En uh, ik ga daar in, in uh, de komende maanden, ook na de tour, uh, toeren. <lacht> Veel voor schrijven ook nog. Ik ben met heel veel verschillende mensen, muzikanten aan het praten. En gewoon om, om ook geïnspireerd te worden en te kijken welke kant te zoeken, welke kant ik op wil. Uh, maar het zijn hele mooie zaaltjes die we langs gaan. En er zijn er al twee uitverkocht. En er zijn er al twee uitverkocht. De perk ja. in Amsterdam. Ja. En Eindhoven is ook al. Nee, uh, nee Utrecht ja, is ook Leeuwenberg al. Leeuwenberg is uitverkocht. Ja. Dus um, nou ja, dat, gaat, <laughs> dat gaat goed. En ik denk ook wel dat dat echt uh, dat dat heel mooi wordt. En ja. je bent nu dus nummers aan het schrijven voor die tour. Ja. Want je hebt natuurlijk nog helemaal niet zoveel nummers. Nee, ik heb helemaal niet zoveel nummers. Hoeveel nee. heb je er nu? Um, dat zou het zijn, ja. Genoeg om een uh, half uurtje te spelen. Genoeg om een half uurtje te spelen. Nou, 20 minuten, zoiets. Ja, nee, het is. Ik, ja, en ik wil ook heel erg de tijd nemen daarvoor. Mensen zeggen natuurlijk altijd: je moet snel en nu, want nu is het moment. En dat, dat, daar vind ik het helemaal mee eens. Maar ik wil wel uh, alleen mooie, mooie, mooie dingen Echt mooie dingen ja, maken waar ja. ik zelf. Die vanuit mij komen waar de rust voor is om mooie dingen te maken. Dus, uh, nou, dat is je afgelopen zomer in elk geval gelukt. Ja. Zo was daar uh, ook de opdracht, want je krijgt dan opdracht hè, voor de mensen die het ja. programma nooit hebben gezien. De beste singer-songwriter. Uh, om een liedje voor een uh, geliefde te schrijven. Voor iemand die op dat moment in de zaal zou zitten. Ja. En toen besloot jij om een liedje te schrijven voor zijn naam. Viel wel even Kees. Ja. Ja. goede naam Kees. Klopt, Ja omdat ik, uh, ik zat er heel erg mee, ik dacht liefdesliedje help. En ik kreeg daar helemaal gelijk benauwd van. Er was geen liefde op dat moment. Op dat moment was er geen liefde, nee. En, uh, en toen dacht ik ineens, ja, ik hou gewoon heel veel. om te zeiden zo'n liefde kan je ook breder. En toen dacht ik ook, ja, ik, vooral hou ik gewoon heel veel van mijn broer. Um, en van mijn zus ook. Maar toen, ja, hij moest ook, moest ook ja. naar, de, naar die zaal komen. En, uh, en toen dacht ik, mijn broer verdient ook gewoon om een heel lief... Liedje te krijgen. Dat, sommige mensen wil je dat ook gewoon extra geven. En hem, hem wilde ik dat heel erg geven. Want? Nou, je, nou, je hoorde net al wat lieve dingen die zijn. Nou, omdat het gewoon een is en omdat wij samen ook... en ook met z'n drieën heel erg door, door natuurlijk moeilijke tijden zijn gegaan... maar met z'n drieën heel erg uh, op elkaar, op verschillende momenten op elkaar hebben kunnen leunen... Uh, en nou ja, we waren gewoon een heel leuk gezin altijd, vroeger ook al. Met, we gingen op fietsvakantie, en dan, uh, dus we waren heel erg met elkaar altijd. En je gaat zingen, hè? een liedje voor ja, hem, ja, wat ja. je ook daar hebt gemaakt in het ja. programma. Jij de Koning, Jij zo de koning heet het. Heet het ja. Laat maar horen, ja, ja, doe maar. Jij de Koning, het liedje dat uh, Maike schreef voor haar broer Kees, die dus naar de studio kwam. En het aanhoorden, wat voor hem trouwens ook wel heel spannend moet ja, zijn geweest, ik moet ook kan ik me zo voorstellen. Misschien daarvoor heb ik, het al, uh, heb ik het al een keer voor hem gespeeld. Omdat ik. Uh, ja, anders ja. zou het te groot zijn. Ja, en dat wilde ik hem ook niet uh, besparen. Ik kijk even. Jij de koning, ik de indiaan, Ik op je nek, jij op je tenen staan. En wij dan net als grote mensen. Jij verzon je wereld om je heen en ik probeerde steeds om al jouw dromen mee te wensen. Maar ook nu niet meer samen stampend in de modder staan. Klem ik mijn armen net zo stevig om je nek. En zelfs als ik langzaam grijs word, jij steeds moeilijker gaat staan. Blijf jij mijn koning en ik jou in die jaar. Jij de hout greep ik te laat naar bed, het huis met onze fantasie bezet. Niemand die daarbij kon komen Stokken rapen, dammen bouwen Het water tegenhouden Zodat niets ons ooit zou overstromen Maar ook nu we niet meer samen Stampend in de modder staan Klem ik mijn armen net zo stevig om je nek En zelfs als wij in een rolstoel Alweer veel te lang bestaan Blijf jij mijn koning, en ik jou in die ja Dus blijf je mijn koning. Blijf je mijn koning, dan ben ik jou in die ja. Ik vind deze echt minstens zo mooi. Ja. ja. Jij de Koning, zo heet het. Het liedje dat Maaike schreef voor haar uh, broer Kees. En hij vertelde ons, trouwens, zo'n zinnetje als in een rolstoel alweer veel te als wij in een rolstoel alweer veel te lang bestaan. Ja. Um, het, het, het relativeert ook alles, hè? Als, als dit soort grote dingen je op jonge leeftijd overkomen of niet. Ja. Dat, ja, ik merk wel. Ja, deze zin, uh, die is voor, wel leuk dat je mij uitvikt. Want die is voor mij ook wel echt, dat, dat is ook wat het is of zo. Wat ik hoop dat we stiekem, dat ik gewoon zo lang, dat, ik gewoon, dat je zo net iets te lang bestaat. Want dat, ja, dat je kan zeggen, nou, nu is het ook wel nou, mooi slaan. geweest. Ja. Ja. En dat gun ik hem ook en dat gun ik ons. En, ja. Maar het is zo'n mooi relativerend zinnetje dan ook, om ja. het dan zo te zeggen. Ja. Het ja. Ja. Ja. is toch een geweldige vondst ook. Ja. kun je dan heel blij zijn met ja. zo'n zin. Ja. Ja, ja, ja, daar ben ik. Soms heb ik een zin. Laatst, uh, uh, ik heb allemaal boekjes waar ik dingen in opschrijf. Uh, als, ik mooi, als mensen mooie dingen zeggen, mm -hmm. of als ik iets moois lees of iets bedenk. En, uh, en laatst las ik een boekje terug van een paar jaar geleden. En daar had ik ingeschreven, gisteren is zomaar met de sneeuw mee weggesmolten en dat vond ik ook zo en, toen, en ik wist gelijk ook weer in welke sfeer ik dat ze had dus uh, dat wordt ook nog een liedje en toen kwam, ja, daar komt gewoon een liedje daar ja, komt, ja. ja dus dan en dan soms heeft dat ook even tijd nodig en dan lees ik dat nu terug en dan ja komt er weer iets uh, nieuws uit en die schriftjes die circuleren al heel lang in huizen oudboten ik bedoel jij hebt ze nu waar al die zinnetjes in ja. komen te staan ja. maar uh, uh, uh, het, het, het fenomeen schriftje uh... Ja, een grote rol. Ja, een hele grote rol. Ja, mijn moeder was heel goed in, in schriftjes vol schrijven. Die schreef dagboeken en, uh, um, en gedichtjes ook later. En, maar ook over de kinderen. Volgens mij is ze wel, ik ben de derde. Ze is bij mij wel iets minder. Maar ja, dat is het zus, van de derde. Mijn zus heeft een babyboek. Ik denk dat hij... Uh, <laughs> ja, heel veel dingen en alles schreef ze op. En, uh, ja. en dan lag er ook een schrift in de keuken. Oh ja, heeft... Vertelde Kees. <laughs> heeft Kees dat verteld? <laughs> Mooi, ja. Ja. Ja. Wat was dat dan voor schrift? Waar heeft, wat heeft hij Ja, ja Hij had gezeild? het over een schriftje. Ik vond het zo'n mooi verhaal. Ah, ja? Maar misschien was jij toen uh, ja, nog te jong klijk, nou, dat, niet... dat jouw moeder daar een schriftje neerlegde. En als zij dan niet thuis was, want ze was bijna altijd thuis als jullie uit school kwamen, dan had ze daar een ah, verhaaltje ja. in geschreven. Of jullie konden er ook verhaaltjes ja, in schrijven. Ja, dat deed ik nog. Het schriftje, ja. Ik weet weer wat ik doe. Weet je nu wat ja, ik Ja, ik weet het. Ja, dat klopt. Mijn moeder was eigenlijk heel vaak thuis als wij er waren. Dus... Als ze, als ze er niet was, dan, dan had ze dingen voor ons opgeschreven. En, en wij konden ook weer reageren. Dus soms had ze. Even, en niet van die kort. Dat was het leuke. Niet alleen maar van. Uh, nou, ik ben even boodschappen doen kus, maar gewoon echt, dus vond, nam ze ook echt de tijd voor daar. Om een heel verhaaltje ja, te schrijven. Ja, ja. Want het was een familie van verhalenvertellers, is een, een familie ja. van verhalenvertellers, ja. want uh, je vader was de oprichter van het Goudse Verhalenfestival. Klopt, ja, ja. Dat is zo, dat als ik nu achteraf dat, soms vallen dingen pas later, als je een ouder bent, dan klopt het allemaal. Mm -hmm. En uh, ik, mijn vader heeft het verhalenfestival georganiseerd inderdaad in Gouda. Ik weet eigenlijk niet of dat nu nog steeds zo is. Uh, maar... Um, Waar allemaal in allemaal mooie locaties... Gouda is, is een mooie stad. Mm -hmm. En in allemaal mooie, ruim, ja, in allemaal mooie Die ruimtes. Die zin hebben we er dan ook uitgevoerd. <laughs> <laughs> Maaike Auwboter, dubbele punt. Gouda is een mooie stad. Nou, principe, ik bedoel... Nee, ja, Nederland heeft heel veel mooie steden. Maar heel goed. En, uh, en daar had hij in allemaal mooie locaties... Uh, kwamen dan verhalenvertellers, schrijvers... maar ook, ook, ook dichters een, een verhaal vertellen. En dan kon je, had je verschillende rondes. En dan kon je naar... Die verhalen vertellen toe, om dan een verhaal te luisteren. En ik weet dat ook nog zo goed, want ik was een keer dan mee, dan gingen wij vrijwilligen, dus dan stonden wij bij een zaal, dat Kader Abdullah er was. Dat was ook een hele bijzondere man. die had toen. Uh, heeft zijn boek, heeft hij in, in het begin heeft hij zijn boek gegeven en mijn moeder kon toen niet mee. Toen heeft hij zo heel mooi uh, mijn Persische groeten, en uh, heel veel liefst, was daarin geschreven voor mijn moeder. Die vertelde, ja, mijn vader vond het gewoon mooi om al die verhalen bij elkaar te brengen en om dat door te, gewoon het idee van die verhalen door te geven. Mm -hmm. Dat is. Uh... En heb jij dat nu? Want uh, realiseerde je dat al op voorhand? Van dat is wat ik ook wil? Of is het gewoon wat ik net al zei? Je bent erin gemarineerd en het ja, ging gewoon door. Nee, ja, dat is eigenlijk wat het is. Want ik heb nooit heel erg ge gedacht en soms vind ik dat wel eens jammer. Ik heb nooit heel erg gedacht. Dit is wat ik wil worden. En ik heb wel een tijdje gedacht. Ik wil. Uh, stiekem in mijn onderbuik. Van, ik wil, zou heel graag liedjes willen schrijven... maar dan verhalen liedjes. Maar ik had toen heel erg het gevoel... Um, schrijven, dat, dat kan ik niet. Ik weet nog wel dat ik op de middelbare school een keer een liedje heb geschreven in het Engels. En een vriendin maakte dan de tekst. Want ik kon absoluut geen tekst schrijven. En dan uh, maakte ik de muziek eronder. omdat ik dat zat Jij dacht, zo... ik kan geen tekst schrijven? Ja, hè? dat zat in mijn hoofd. En, en, het, en het is niet zo dat ik er niet mee bezig was. Want ik, heb, ik schreef schriftjes. En op de toneelschool hadden we... Uh, Hadden we ook schrijflessen, hebben we, hebben we een jaar met, met elkaar een toneelstuk gemaakt mm -hmm. en geschreven. En dat vond ik heel leuk, alleen realiseerde ik me niet dat ik dat, ik dat dus ook kon. Ofzo. Ik, ik, de, ik deed dat gewoon en ik vond het leuk om te doen voor mezelf. Maar je nam het niet dus, echt serieus? En ik hield van die verhaal, ja, nee, nee misschien niet serieus genoeg. En maar wanneer was dan het moment daar dat je dacht, oké, okay, nu maak ik zelf een liedje? Nou, toen ik, uh, ik weet wel, uh, dat is ook achteraf, want op dat moment vond ik dat alleen maar irritant. Um, ik had ook pianoles en ik wilde, ja, ik probeerde noten te lezen en mijn vader wilde dat ik heel graag, maar ik um, was daar niet zo heel ik was een beetje lui. En toen had hij op een gegeven moment een, uh, en ik verveelde me heel erg. Toen zei hij, ga maar improviseren dan. En nou ja, maar dat, uh, dat, uh, dat vind ik niet leuk, improviseren, want dan kan ik niet erbij zingen. Toen zei hij, nou, als je zelf geen teksten durft te maken. Dus heeft hij me een gedichtenbundel gegeven in het Nederlands van ga dit dan maar op. Uh, Muziek zetten. Dus ik denk onbewust dat ik toen al wel ben met die gedichtjes bezig. Ik weet niet eens meer welke bundel of van wie dat was. En toen uh, in Amsterdam, toen ik ging studeren, heb je CREA en daar heb je allemaal cursussen. En toen kon ik een cursus schrijven doen bij Roemer van de Steeg. Die, en, uh, en dat leek me heel leuk, ook omdat ik, omdat ik dacht dat het heel erg is. Uh, ja. Oh ja, het is CREA van de universiteit, dus ik hoef niet goed te zijn. Dat, dat idee had ik heel oh, erg. Zo. Ja. En... Uh, <laughs> En dat was zo Dat je toch niet goed hoefde te zijn. Dacht ik, nou, dan is het leuk. Ja. <laughs> nou, nou, en de rest is, ja, geschiedenis. is en geschiedenis. En toen was daar een opdracht uh, in het programma: schrijf een ode aan je ja, held. Ja. En jouw held is is Maarten Verhoeven, nou? <laughs> en het is wel mooi. Ik heb toen ook dat Maarten gekozen, omdat mm -hmm. ik ik heb niet echt één muzikale held van vroeger. Van die vind ik geweldig. Ik ben heel erg opgegroeid met Herman van Veen en uh, Dus de stem van Herman van Veen alleen al een soort thuiskomen voor mij. En, um, en dat heb ik met Frank Groothoff ook wel. Um, Frank en Groothof, ja. Ja, want die heeft en, allemaal van die cd's, ja. dat die uh, opera's... Uh, daar ben je natuurlijk ook mee grootgebracht. En, daar ben ik ja. heel erg mee grootgebracht, ja. Maar het um, Van Rosendaal vond ik... Die vond ik ook gewoon dat hij een ode verdiende. Omdat uh -huh. hij... Ik kende hem nog helemaal niet... Of zijn muziek nog helemaal niet zo lang. Ik ben nooit live... Ik had een kaartje met een vriendin... maar toen werd dus zelfs afgelast, Dus ik heb hem ook nooit live zien spelen zelfs. Nooit ontmoet. Want was toen inmiddels bekend dat hij ernstig ziek was, hè? Ja, ja. En ik wist niet dat dat zo snel... Uh -huh. Dat wist niemand eigenlijk natuurlijk. Uh -huh. Maar dus ik wilde ook niet een, een ode schrijven omdat hij ziek was. Maar gewoon, ik vond zijn... Dus daar, daar gaat dat nummer voor mij ook niet nee. over, of over. Maar ik vond... Uh, dat hij, hij een ode hij is... verdiende. En toen ja, heb je dit liedje puur, gemaakt. Ja, omdat hij zo puur... Ja, ik ga het spelen. Ja, want de tijd dringt. Ja, precies. En uh, je gaat hem laten horen. Wederom live, Maaike. Ja. Maarten nee. heet het, hè? Zo heet het liedje. Het heet, het heet Maarten, ja. Omdat hij heeft ook allemaal liedjes met namen. En ik vond, wel, uh, ik vond dat hij dat wel verdiende. Een ode aan Maarten van Roosendaal. Gezongen en geschreven door Maaike Oudboter. Hier komt ze. Even. Neem je tijd. Ja. Ik heb hem. Het is al God vergeten laat zeg je, maar doe er nog maar één. En door het raam van het kalfje sta je naar de straten. Verzamel je verhalen om je heen. Ik loop een glas of zeven achter. En je wacht ook niet tot ik heb ingehaald. We moeten vast een raar gezicht zijn. Jij met je rauwe kracht. En ik mijn zachte glimlach opgezet En ik hoef niet veel te zeggen of te redden Jij hoeft ook niet gered. En dus in al je eerlijk en oprechtheid Leer je me proosten op het leven Leven het hopeloze, troosteloze, lang leven de boze en de schoonheid van het lelijke bestaan. Leven de liefde, de vergeten vrienden, lang leven de blinden en de ziende en de vaders en hun zonen. En o oh God de liefde. Het is hier nog zo mooi Het is hier zo mooi Maarten, zo heet het liedje dat Maaike van Oudboter schreef voor Maarten van Roosendaal. En uh, het is hier nog zo mooi. Het is hier zo mooi. Ja. Um, en de, wanneer hoorde je toen dat hij stierf? Want dat was een hele rare samenloop van omstandigheden. Ja, dat, uh, dat gebeurde op... Of, ik hoorde dat op het moment dat het ook op, op, uh, op tv was, deze ode, Want het is eerder opgenomen, dus het is niet... Dus daar kreeg ik ook echt wel een knoop van in mijn maag. Omdat dat uh, ja, niet eens rationeel dat ik dat gelijk kon uitleggen. Maar het was gewoon. Ik voelde, daar voelde ik me opgelaten over. Omdat het nooit. Het was natuurlijk niet. Ik wist wel dat hij stervende was. Maar mm -hmm. ik voelde ook niet. Ik wilde niet dat het daarover zou gaan. En al helemaal niet daar de aandacht mee trekken ofzo. Mm -hmm. Of ik vond dat een soort. Ik voelde me ineens een beetje te veel. Dus, uh... Want jij was heel ergens anders. Het programma werd uitgezonden... Ja, ja, toen ik... jij dus dit liedje zong. Ja. En vlak daarvoor werd het nieuws bekend dat ja. hij gestorven ja. Ja. was. Ja. En jij kreeg uh, een berichtje van iemand? Over, ho hoge... Ja, ik werd gebeld door, door, uh, door Blatsovski van het productieprogramma. Mm -hmm. ja. van het en uh, dat dat zo was. En natuurlijk gelijk ook alle media die daar bovenop doken wat ik ook ergens, wat we geluk, gelukkig heel erg af hebben kunnen houden... omdat ik vond niet dat dat mijn plaats is om daar iets over te... Mm -hmm. Ik bewonderde zijn muziek, maar ik, ik kende hem niet. En ik vind dat dat iets is van vrienden en familie. en. Ik bedoel, hij was natuurlijk een publiek figuur, maar verder mm -hmm. moeten dat soort dingen... Vind ik moeten niet te veel mensen zich mee bemoeien. Als iemand overlijdt, dan duikt ineens iedereen erbovenop... Mm -hmm. en dan gaat iedereen erover praten. en. Ik, ja, ik kan wel aan een, aan een tafel over Maarten van Rozena gaan vertellen... Maar... Ik, ik ken hem niet, dat moeten mensen doen. Ja. Die daar, ik bedoel, daar moet niet te Hoe ga je daar nu sowieso mee om? Want het, heeft, het, het lijkt mij behoorlijk ingewikkeld. <lacht> sowieso om in een paar maanden tijd plotseling uh, iedereen kent jou opeens. Ja. En, um, en dan is het ook nog eens gekoppeld aan de dood. Uh, in het ja. geval van Maarten van Roosdam. En dan komt er nog weer een nieuwe hoos op het moment dat het Koninklijke Huis jou vroeg. Ja. om uh, een lied, het lied te zingen ja. bij uh, de begrafenis van, uh, van Frizo. Uh, uh, hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, ik, ik, uh, ik vind het wel... Ik realiseerde me wel... Dat, dat, is, dat, uh, dat gaat in mijn hoofd ook in stapjes, mm. die verwerking ja. daarvan. Of zo. Want eerst probeer ik mij heel erg af te zeggen... Ja, het gaat niet over de dood. En, en daar gaat het ook niet direct over, maar het is er wel mee verbonden op allemaal verschillende manieren. Tegelijkertijd denk ik ook, het, he het hele leven is, is natuurlijk zo nauw verbonden met, met de dood. Het ga, uiteindelijk gaat natuurlijk in principe alles over leven. En dood. En daarmee ook over dood. Ja, ja ik bedoel, niet wat <laughs> nou zo, maar, dat, uh, maar ik realiseerde me wel hoe... Uh, zeker na dat liedje dat iedereen dat zo kende... En, dat, die emotie, dat missen en alles wat daarbij komt, dat is wel hetgene wat ik het, het, het best ken. Ik bedoel, je, je zingt natuurlijk uiteindelijk ook met wat je kent. En, mm -hmm. uh, of je schrijft in ieder geval met wat je kent. En ik heb niet honderd liedjes over relatiebreuken, omdat ik die niet echt heb gehad. Die uh, moeten nog komen. Die, ja, die moeten nog komen. De dood dat was nieuw, er iets Een heel hoofdstukje. Ja, nou, dat zijn wel, ik doe daar altijd een beetje zo met een knip. Dat, dat, dat is gewoon zo'n zo groot onderdeel van het leven ook. Mm -hmm. En, uh, maar ik, ik vind dat niet, ik zie dat nooit als een heel, zeker op dit moment, niet als een zwaar, heel zwaar iets. Uh, nee. <laughs> ja, dat, dat is, ja. Het, is, het is ook heel mooi dat zoveel mensen daar troost uit kunnen halen. En ik zie dat verder niet. Oh, ik ben alleen maar met de dood bezig. Zo voelt dat niet nee. voor mij. Integendeel, want jij, maakt het, jij keert het ook altijd om. <laughs> het is hier nog zo mooi. En, ja. Um, en nu, Maaike, want uh, hier zit je nu stralend tegenover mij. En uh, we hoorden trouwens van, uh, van jouw beste vriendin... dat je nu ook gewoon aanvragen krijgt. En ik kan het me voorstellen van zangers die jou als tekstschrijver willen. Ja, ja ik, uh, ik, nou, het lijkt me heel leuk om... om ik hou erg van schrijven en, en, en ik vind het zelf zingen heel fijn. Maar um, ja, het lijkt me ook heel leuk ja, om voor willen. anderen te gaan schrijven ook en met anderen... En het mooie is ook nog, juist omdat ik zo weinig iedereen maakt, er altijd een beetje grapjes van oh, je hebt nog bijna niks geschreven en dan ben ik hier ineens als, doe ik mee. Alsof ik. oh Ik doe ook mee. Maar um, ik vind dat ook heel, heel tof aan Want alles. Uh, ik heb nog een hele weg te gaan en allemaal dingen te, uit te zoeken. En, uh, en ik denk ook wel, ik hoop dat ik die ruimte uh, kan, kan krijgen en, en kan vinden. Voor wie ga je zeker wat schrijven? Um, ik, het, lijkt me, het lijkt me heel tof om een, keer een liedje voor hem van me te schrijven. Kijk. En heeft dus hij zich en, al gemeld? Nee, maar dat, uh, dat, daar is, dat zijn ook dingen. Er is ook overal tijd voor, of zo, dat geloof ik tenminste. Ja, ja. ja. En laten is, we daar uh, even van uitgaan. Ja, en, ja. en uh, dingen komen wanneer ze komen. Maar ik, ja, eerst maar eens voor mijn eigen toertje ook... Uh, ja, precies. Voor je, je eigen toertjes. Ja. Dat, het moet langer zijn dan een half ja, uur. Precies, lijkt. Ja, langer En dan, en dan, dan langer. ga je dus eerst toeren. Ook een hele rare volgorde. Eerst toeren en daarna verschijnt het album. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En hoe dat precies zit, nou, dat, dat, dat, uh, daar ga ik iedereen goed van op de hoogte houden. Maar dat album komt uh, als het als we een mooie uh, sound daarvoor hebben gevonden. Oké. Okay. En via je Twitter-account kunnen, ja, uh, kunnen wij jou volgen. En je website, uh, Mike Mike Ouboter Ouboter .nl. Yes. Ja. Goed, als jij die tegel gaat beschrijven... dan doe ik even de huishoudelijke mededelingen. Ja. Namelijk dat je 14 september, zaterdag is dat... in het voorprogramma te zien bent ik, uh, van uh, Janne Gra in Paradiso. Ja, je mag daar gewoon op schrijven. Jouw levensmotto, dan wel lijfspreuk. Die heb je vast. En dan uh, 19 september... dan gaat uh, de tour van start... met de beste singer-songwriters van Nederland. Dus met je collega's. Dat is op donderdag in de Effenaar in Eindhoven. En 25 januari, dan is het zover. Maaike Oudboter solo. Met haar eigen tour. En dan start ze in Eindhoven. In de Studentenkapel. De Vondelkerk is al uitverkocht. Leeuwenberg in Utrecht is al uitverkocht. Wie weet komen er nog meer plekken bij. Wat staat er op de tegel? Ik weet even, ik heb nooit één levensmotto. Dus ik heb net opgeschreven, heb het leven lief. Ja, Dat vond ik na dit gesprek wel een goeie. Ja. Ik hoef <lacht> alleen maar naar je te kijken en het onderschrijven. Dankjewel <lacht> Maaike Oudboten. Zo dadelijk op deze zender kan een ieder luisteren naar twee dingen. Margreet Reintjes spreekt met Kai van der Linden over Obama. De Verenigde Staten waar hij lang heeft gewoond. En over de kunst van het verkopen van soms moeilijke politieke boodschappen. Maike, dank je wel. Ja. En uh, heel veel plezier met alles wat je te wachten staat. Dank je. Dank mevrouw Alboter. Dit was aflevering 2691. Morgen praten wij met de Vlaamse regisseur Hilde van Michem over de Nederlandse remake van haar film Smoor Verliefd. Tot dan. Radio 1. Ten stof. NTR brengt cultuur.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 Autoruitschade, Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Auto totaalglas, laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig. Tempo Team heeft honderden ervaren professionals die in aanmerking komen. Zoals financiële of IT-professionals. Maar u zoekt er geen honderd, u zoekt die ene professional die het beste resultaat levert. En die vinden we voor u. Want met onze resultaatmethode krijgt u altijd de beste kandidaat. Dus niks toeval. Ga naar tempoteam.nl slash professionals. Ik heb heel hard gewerkt voor mijn diploma. En Luzak heeft me geholpen om dat te kunnen doen. Voor nog meer succesverhalen kijk je op onze Facebookpagina. Of bel voor een afspraak bij een van onze vestigingen. Inschrijven kan nog. Slagen doe je bij Luzak. Bij de aanschaf van een nieuwe productielijn moet je niet te lang stilstaan.